Ed en het verlaten kasteel In Engeland leefde eens een jonge man. Zijn naam was Ed. Omdat Ed geen ouders meer had, zwierf hij door het land. Ed zocht overal werk. Soms kreeg hij er een maaltijd en een slaapplaats voor... en af en toe verdiende hij wat geld. Hij wist hoe hij graan moest oogsten... en hij kon viool spelen, paarden beslaan... Brieven schrijven, schapen scheren en liedjes zingen. En omdat Ed een aardige jongen was, gaven de mensen hem graag werk. Op een dag kwam Ed in een streek van Engeland waar hij nog nooit eerder was geweest. Hij was moe en hij had honger. En het was ook nog gaan regenen. In de verte zag hij de torens van een kasteel. In dat kasteel woont vast een graaf of een baron, dacht hij. Misschien heeft hij wel werk voor me. Ik zou in de keuken kunnen helpen of de paarden kunnen verzorgen. Of misschien houdt hij wel van muziek en kan ik voor hem op mijn viool spelen of liedjes zingen. Ed liep stevig door. Toen hij bij de ophaalbrug kwam was hij doornat. Hij vond het wel vreemd dat er bij de ophaalbrug geen schildwacht stond om het kasteel te bewaken. Ed liep de binnenplaats op. Overal achter de ramen zag hij licht branden, maar het viel hem op dat het zo stil was in het kasteel. Ed klopte op de grote deur van het kasteel die open stond. En toen er niemand naar de deur kwam, stapte hij naar binnen. Hij kwam in een grote zaal waar prachtige geborduurde kleden aan de muren hingen. In de open haard brandde een vuur en in het midden van de zaal stond een grote eikenhouten tafel. Op de tafel lag een kleed en stonden schalen met vlees en andere heerlijke dingen. Op de schoorsteenmantel boven de haard lag een rood fluwelen kussen. En op het kussen lag een mooie gouden kroon die met edelstenen was versierd. Het liep verder. Ik heb honger en ik wil slapen, dacht hij. Maar ik zal toch eerst iemand moeten vinden aan wie ik kan vragen of ik mag blijven. Hij zocht in alle kamers, maar hij kon niemand vinden. In alle kamers brandde een vuur in de haard en overal brandden kaarsen in gouden kandelaars. En in alle kamers stonden tafels met heerlijk eten. Ed liep de trap op naar de zolder. Daar brandde geen haardvuur en de ruimte werd verlicht door maar twee kaarsen. In een hoek van de zolder lag een matras op de vloer. En op de oude wankele tafel stond een kan water en daarnaast lag een korst droog brood. Het keek om zich heen. Ik denk wel dat ze het goed zullen vinden dat ik hier vannacht ga slapen, dacht hij. Hij at het brood, dronk het water en ging op de matras op de grond liggen. Al snel viel hij in slaap. Hij droomde en in zijn droom verscheen een witte zwaan. De kroon is voor jou, zei de zwaan. Zet hem op en je zult koning zijn. De volgende ochtend werd Ed uitgerust wakker. Hij moest lachen toen hij aan de droom dacht. Hij liep nog een keer door het kasteel. In alle kamers brandde nog steeds een vuur... en er brandde kaarsen. En niemand had gegeten van de heerlijke gerechten... die op de tafel stonden. Ed liep de grote zaal in... En op hetzelfde ogenblik vloog er een zwaan naar binnen. De zwaan ging naast het kussen met de kroon zitten. Toen dacht Ed weer aan zijn droom. Hij pakte de kroon van het kussen en zette hem op zijn hoofd. Plotseling hoorde hij een suizend geluid. Het klonk als het geritsel van bladeren in de wind. Ed zag dat de zwaan was verdwenen. En op diezelfde plaats stond het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Ze had een prachtige witte satijnen jurk aan. Het meisje liep naar haar toe en pakte zijn hand. 'Ik ben een prinses,' zei ze. 'Een boze heks veranderde me in een zwaan.' En ik zou pas weer een prinses worden als er iemand in het kasteel zou komen die niet van de gedekte tafels zou eten of in een warme kamer met een haard voor je zou gaan slapen. Alle anderen hebben dat wel gedaan, maar jij niet. Het kasteel is nu van jou. En, ehm uh, als je wilt, mag je met me trouwen. De prinses liep met Ed door het kasteel. Omdat de betovering was verbroken, was er nu ook weer leven in het kasteel gekomen. In de keuken waren koks en dienstmeisjes hard aan het werk alsof er niets was gebeurd. In de stallen werden de paarden door staljongens verzorgd en in de tuin was een tuinman bloemen aan het plukken. Ed en de prinses vonden elkaar zo lief dat ze besloten snel te trouwen. En ze leefden nog lang en gelukkig op het kasteel.